Mark Visser met het NOS Journaal. In de haven van Scheveningen dat zijn snelle rubberboten met buitenboordmotoren. Bij het ongeluk raakten twee mensen gewond. Ze zijn behandeld door ambulancepersoneel. De ribboten worden ingezet bij evenementen van de Volvo Ocean Race... die de hele week in Scheveningen worden gehouden. Er komen veel mensen op af, dus op het moment van de aanvaring was het druk in de haven. Er zijn dranghekken geplaatst om het publiek op afstand te houden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is positief over hoe het ministerie van Defensie verbeteringen wil doorvoeren na het dodelijk schietongeluk in Ossendrecht en het mortierongeluk in Mali. De raad onderzocht beide ongelukken en kwam met harde conclusies. Het departement heeft de aanbeveling om de cultuur en de veiligheid te verbeteren volgens de raad serieus overgenomen en de lat voor zichzelf hoog gelegd. Wel zou Defensie duidelijker moeten vastleggen hoe tussentijds wordt gecontroleerd of het proces nog wel goed gaat.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 Het weer vanavond en vannacht blijft het helder. Minimaal liggen vannacht rond de 14 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Hoewel de lage bewolking in het noorden... ochtends hardnekkig kan zijn... wordt het dan toch weer ook iets minder warm in het hele land. In het weekend gaat de temperatuur weer omhoog... dan bijna overal zomers warm. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 komt er natuurlijk niet aan, want uh, dit is natuurlijk uh, niemand minder dan uh, de band Medo Lake. en uh, ik was zo eigenwijs om in ieder geval alvast deze uh, dit nummer al te adopteren, en inmiddels heeft de band dat ook zelf ook gedaan, want uh, dit is de vijfde single die ze hebben uitgebracht uh, van, uh, van het album, het eerste album van uh, Meadow. en dat nummer dat heet Dead Man on the payroll. Um, het leuke was Twee weken terug waren hier twee uh, jongens van de Aspen Jams. En die hebben uh, tijdens een optreden in Kampen nog met Medal Lake gespeeld. En uh, vertelden van nou, die jongens zijn uh, redelijk. Uh, ja, uh, ja, tenminste in ieder geval wat minder hard dan de Aspen Jams. Maar goed. En zij brengen dan toch een uh, totaal andere invalshoek. Dan bijvoorbeeld de Aspen Jams. Dat uh, is een beetje het uh, verhaal achter. Uh, uh, deze band, Maddow dus. Wel, uh, we hebben natuurlijk uh, vorige week uh, Colin Hoeven ten dopen gehouden. En je denkt van dat. Uh, wie, dat is nog een bekende naam. Ja, hij heeft uh, bij uh, Mathieu Schotvanger uh, op uh, 3FM. Uh, heeft hij een uh, nummer geschreven. En dat heeft hij eigenlijk gedaan naar aanleiding van een verhaal. Wat uh, uh, ja, min of meer in de uitzending werd uh, verteld. En daar heeft uh, ja, Colin een uh, patent op. Hij kan binnen no time kan hij gewoon uh, eigenlijk een, een liedje in zijn hoofd opslaan. Uh, en kan hij dat uh, uh, eigenlijk binnen 10 uh, seconden gewoon uh, helemaal uh, uitspelen. Dat, zit dan, uh, dat is improviseren. Daar is die jongen goed in. is de snelste singer songwriter van Nederland. Uh, dat mogen we dan wel noemen. Hij is hier ook één keer geweest. Maar inmiddels uh, verdient hij toch wel, wel aardig uh, zijn brood uh, ermee. Uh, Colin Hoeve heeft uh, nu een een single uitgebracht in dat nummer dat heet All of My Days. ja. Yeah.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 Ik zou bijna zeggen het is zomer. Maar soms uh, is het ook van hoe komt Jan Splinter door de winter? Nou ja, hij krijgt uh, van alles en nog wat uh, toebedeeld. Uh, dit uh, kwam van Revenge Music uh, van Marloes Hoogendoren. Die ken ik ook al een uh, lange tijd. En uh, vorige week hing er in de mailbox zoiets van. Hé, hey, kan je dit eens uh, beluisteren? We uh, zitten beluisteren. En ja, het, uh, het voelt alsof je gewoon op een, uh, een stuk water zit. Eigenlijk een beetje het uh, gevoel wat ik erbij krijg. Uh, daar gaat het liedje eigenlijk ook over. Uh, het is van Tols en het, het nummer dat heet Knopen. Daarvoor horen we Colin Hoover met All of My Days. En inmiddels staat uh, Verena klaar voor het laatste setje van twee nummers. Uh, dan ben ik uh, nog uh, een beetje nieuwsgierig. Ga je nog iets uh, laten horen van uh, de EP? Nog een uh, nummer? Ja, ik uh, ga nog twee nummers doen van de EP zelf. En uh, nummer Sheets en uh, ah. Cigarettes on My Tongue. Ja, dat zijn, uh, dat zijn nummers die mij uh, heel erg bekend in, de, in. Vooral die laatste. Daar zit ik uh, toch wel eventjes naar uit uh, te kijken hoe je die hier uh, gaat spelen. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Het is uh, Sheets. En nog steeds, uh, dan zit, er zit een ambivalent uh, gevoel wat, uh, wat mij elke keer als ik het liedje hoor van, van, uh, van jou, dit nummer. Uh, het, het is uh, bevrijding, dat is één kant uh, van het verhaal. Dat, ja. dat, dat, dat vind ik het allermooiste. Uh, maar ook uh, hoe je het verhaal eigenlijk ook uh, verteld hebt. Uh, ik zag het ook bij, bij, bij YouTube, bij het filmpje, gaf je al een kleine uitleg. Ja. ja, en dan, dan, dan, dan heb je me echt... Ik vind het, uh, ik vind het een weergeloos nummer. Echt, dank je dank je wel. Dank ja. je wel. Ja. Het uh, laatste, dat is echt ook een... Uh, ja, ik vind het eigenlijk een beetje een stoere meidensong, vind ik het eerlijk gezegd. Cigarettes on my tongue. Ja, zeker, zeker. Het is ook uh, een, uh, ja, een publieksfavoriet eigenlijk. Ja. En uh, ja, ik uh, ben benieuwd uh, hoe dat uh, ja. gaat klinken. een beetje echt... Het... Het, ik zie het beeld ook van, van sigarettenrook ook echt voor me. Als, je, als ik dat liedje hoor. Dus ik <laughs> op ben het heel zeker. Nou nee, niet, nee, in de tijd dat er nog uh, gij rook verboden, uh, nog gelden in kroegen of wat dan ook. Die gelden nu helaas wel. Maar uh, uh, toen nog niet. En dan heb ik ook echt uh, dat, uh, dat, dat plaatje er ook helemaal bij. Ja, Na, uh, cigarettes on my tong. Ja, dat is het laatste nummer. Ook op de EP trouwens, of nee? Ah, well. is dat, is ja, wel. Het is het eerste, het eerste, de eerste nummer. nummer waar ja. je... Ja, het ah, ja. is het eerste nummer op de e en is altijd het laatste nummer wat ik speel. Dus ja, ja zo, zo zit het. Een feitje, een woordfeitje. Dit is uh, cigarette on My tongue She moves like the waves, her own perfumes she creates The smell of beaches and the sun right in my eyes The sun beneath her every time she tries to fly But we raise purple here in Nevada Not that she can be bothered But I've tried Get my ghost inside and in disguise Oh, it kills me from inside Think about it every night It wasn't supposed to be your song And I'm writing this long With a taste of cigarettes in my tongue With a taste of cigarettes in my tongue With a taste of cigarettes in my tongue Oh, oh She's rich with experience Something we can't afford Young and ugly, And different from the story she told As the tension rises in her room Wasn't nearly close, closed? Yeah, she came like a storm, expected and all at once. Oh, oh, oh, say it was purple here and Even dat uh, zetje, dat kalm zetje, dat, uh, dat doet het hem helemaal. En zeker dan heb je een zandwoord te zeker. Dus, uh... ja. <laughs> dus uh, we, zijn, uh, we zijn heel erg verguld, en inderdaad, het is. Uh, een beetje het uh, beeld van uh, de sigaret. Die, uh, die ik toch weer bij dat liedje krijg. Elke ja, keer. Misschien ja. <laughs> dus... uh, moet ik een clip sturen hier in uh, Zandvoort. Aan de zee. <laughs> <laughs> ja, dank even voor, uh, voor het muzikale gedeelte. We gaan zo nog even een beetje praten nog. Want uh, dat, uh, dat doen we zeker. Um, dit was uh, het, uh, het muzikale gedeelte met uh, Verenigde. Maar we gaan natuurlijk uh, straks nog even verder met, uh, met uh, Verenigde praten. van wat er nog eigenlijk uh, in het vat zit. Uh, wie ook uh, bezig uh, is geweest is Shirt. En hij heeft al sinds een paar weken deze single. En dat nummer dat heet Back Again. Oh, het's been a while. Sinds you closed the tap and drink the water. There's deep and more now all up, pine. Is empty cups so need to feel it Can't, can't.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 Was dat met uh, Everything Works Out. En ja, dat uh, bracht de tijd alweer op uh, drie minuten over half tien. En ja, we, we zitten nu uh, gewoon even in uh, de wat meer uh, lounge-modus. Ja. <laughs> om het zo te zeggen. Lekker relaxed. Ja, ja, ja. Want uh, het, uh, je bent uh, wel even gewoon een uh, middagje of uh, leuk Zandvoort uh, bezig uh, geweest, toch? Ja, of niet? ik heb uh, Zandvoort. Uh, nu wel echt uh, even een rondje gaan rijden met mijn vriendin, ja. want uh, ze is ook hier opgegroeid ja. en ze dus ging even langs de schoonmoeder en uh, ja, het was wel gezellig, zo ja. leuk. Ja, um, het, ja, ja wij, wij, wij wonen hier in de zomer natuurlijk, uh, dan hoeven nou, de, de echte zandwoorden gaat gewoon niet echt van het dorp af. En die hebben dus gewoon het, de hele zomer eigenlijk een beetje half vakantie als ze hier zitten. Dus ik ken nu een beetje het gevoel. Ja, het is ook ja, ja. best wel een vakantiegevoel als je hier... Ja, ja. Nou ja, afloopt. ik heb het iets minder. Maar uh, er zijn wel even van die momenten als ik... Uh, ik heb dan een beetje werk als postbezorger hier in de buurt. Hier uh, drie straten verderop uh, loop ik uh, hier uh, gewoon een postwijk. Maar ik uh, moet ook eens bijvoorbeeld in zo'n voorpost als Bentveld. Dat is als je hier uh, Zandvoort uitgaat en uh, dan heb je nog een... Uh, Beetje een villa-dorp. Nou, dan heb ik een beetje wel het gevoel van. Ik ga elke week uh, toch wel even, even een frisse neus uh, halen in het uh, lommerrijke Bentveld. Dus huh. ja, en dan terug op het fietsje. Ja, dan heb ik toch wel een beetje het, uh, het uh, gevoel dat ik uh, wel een beetje weg ben. Maar goed, uh, dat, is, uh, dat is eventjes om het. Uh, dit is een beetje. Uh, voor promotie. Ik ga even op het niet voor betaald, maar goed. Um, even over, over jou, want uh, je gaat uh, de popronde doen. Wanneer gaat dat uh, plaatsvinden? Uh, begin september al. Ja. Dus in het najaar. Te ja, gaan. Dat, dan mag je dus als muzikant buiten je eigen uh, regio uh, een aantal optredens doen. Hè? Klopt, ik ja. vind het uh, heel spannend, want er zijn ook plekken waar ik nooit ben geweest. En ja. dan uh, moet ik daar gaan spelen. En je weet niet hoe, hoe het publiek daar is, want je bent daar nog onbekend. Ja. En uh, ik speel namelijk gewoon een randstad. En dan, ja, nu moet je even bijten ja. En krijg je zo'n beetje het idee als uh, de Blues Brothers... die dan in één keer in Bob's Country Bunker... Uh, <laughs> rolling, rolling, rolling uh, staan te spelen. Weet je wel? Uh, ja, nee. Zoiets. Maar uh, goed, uh, ja, dat, ik denk dat dat er wel meevalt. Ja, ik de denk dat De meeste, meeste mensen die... Uh, de meeste muzikanten die de popronde doen... die hebben natuurlijk de manier om, uh, om hun muziek op die manier te promoten. Dus ja, wat dat gaat, uh, gaat, het, uh, gaat het denk ik wel helemaal goed komen. Zeker. Uh, plannen had je dus ook ja. in dat, dat opzicht? Dus is de computer dus, hoor. <laughs> <laughs> um, want de EP heb je, die, uh, dat zei je al, die heb je al een tijdje uit. Uh, ja, uitgehaald. die is al een tijdje uit. En uh, ik uh, ga er nog één nummer van releasen. Ja. En door Waarschijnlijk Cigarettes aan Mijn Tang. Dus ja. uh, daar wordt er nu aan gewerkt uh, om het nu opnieuw uh, uit te brengen. Uh, en uh, na de zomer, dan uh, komt uh, Glitters, wat ik dus vandaag voor jullie ook heb gespeeld. Mm -hmm. En, en dan uh, gaan we de popronde in en de grootprijs van uh, Rotterdam finale en dus heel veel uh, in het najaar. Maar dus er komt nog wel wat aan? Nee, er komt ja. nog heel veel dingen aan. En, en, ja. en plannen inmiddels, want ja als, uh, als je nu al bezig bent om een uh, nieuw nummer te laten horen, dan is de volgende stap uh, nieuw materiaal weer uh, gaan maken, denk ik. Ja, Goed? zeker. Ja. Dat doe ik uh, denk ik na de popronde, want dan heb ik ja, het is wel even afwisselen, Me hmm. meestal dan neem ik gewoon daar mijn tijd voor, dan ga ik even in mijn thuisstudio even wat dingetjes maken. En uh, soms uh, komt het idee uit of nowhere... en dan, hé, uh, hey, een nummer ga ik om twee uur nog even opnemen. Ja, wat, wat is de aanleiding om te schrijven? Iets wat je zelf meemaakt? Of, of um, ja, kan het van alles zijn? Het kan, nou, het kan van alles zijn... maar meestal is het iets van wat ik heb meegemaakt... Um, Um, ik schrijf meestal uh, als ik het gevoel heb, oké, okay, ik heb weer iets uh, verpest uh, bij iemand of uh, <laughs> diegene is boos op mij. Ja. En uh, nou, dan schrijf ik daar even een nummer over en dan, uh, ben, je kwijt ook? dan ben ik het ook even <laughs> uit mijn systeem <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja. Het is Wat dat betreft, is het een mooie uitlaat? -klipping? Zeker, het is, ja. het, is, het is al echt een uh, uitlaat. Uh, geweest sinds ik uh, jong was. Dus, ja, nou, wat mij eigenlijk dan ook opkomt, ben je een flap uit? Vlappij, uh, dat is even van ja, dingen zeggen ja, dat, dat, te ja, zeggen. ja, precies. Wat ja. je net al zegt, hè, van, ja. uh, dat je denkt, oh shit, ik ja, het uh, ja, het ja, even niet uh, kunnen zeggen en dat je. Ja, uh, dat, ja dat ik, uh, ik zeg altijd domme dingen. Ja. Uh, <laughs> weten mijn dingen. Dat weet mijn vriendin ook heel erg. En, ja. uh, Um, dus ja, dat komt gewoon uit en dan zonder bij na te denken. Oh, of ik heb het gezegd. Oh, ik wou dat ik het terug kon nemen ja, als ik terug kon in de tijd. Het is natuurlijk ook het mooie aan een mens, het spontane. Want dat vind ik juist wel weer grappig aan iemand die dan ja. Ja, alles zegt wat, wat er in iemand opkomt. Ja. ja, dat is het mooie, vind, vind ik dan. Het ja, spontane. Dat is wel waar. Ja. Maar soms moet ik het wel kunnen filteren. <laughs> Goed, uh, nou ja, we, we praten zo nog even verder. Eerst nog even uh, werk van Poncio. En daarachter Bloom Illusion. En het nummer wat je, wat je hoort van Poncio, dat heet So Launch. Which may give a little spark it's all. So met Room of Sadness. En daarvoor hoorden we uh, iets natuurlijk van de EP van Poncio. Uh, ook een band die meegedaan heeft aan de Roppak. dan Dat is een beetje zoiets als de grote prijs van Rotterdam. Leuk bruggetje om weer naar jou uh, uit te komen. Goeie goed. Maar dat is leuk. Talenten jachten en uh, meedoen aan uh, wedstrijdjes. Maar wij zeggen eigenlijk altijd uh, bij de Rob Agda, muziek is geen wedstrijd, want we moeten appels niet met bananen of uh, peren en zo gaan nee, vergelijken. Nee, klopt. Maar het, het kan natuurlijk altijd iets, iets brengen. En uh, het, he, heeft het jou ook wat gebracht? Voor de grootprijs van Nederland heeft me wel heel veel opgebracht. Uh, het heeft uh, meer uh, um, zichtbaarheid uh, gegeven aan Ward. En dat, uh, dat, was, ja, dat was perfect. Ik, uh, ik, de, de halve finale kwam dus... Uh, voordat, uh, voordat Nobody Else uitkwam. En toen had ik de half finale gewonnen. Dat gaf me natuurlijk extra meer perswaarde. Toen kwam Nobody Else uit. En toen ging iedereen daarop uh, af. Dat was echt bizar. Maar ja. het heeft wel geholpen qua promotie. Ja. En uh, ik denk voor de Grootprijs van Rotterdam ook wel een beetje dat het zo een beetje hetzelfde verhaal wordt. Het is alleen maar een zichtbaarheid. En inderdaad, de muziek is geen wedstrijd. Maar um, ja, voor, voor mij is het nu momenteel wel een goede. Heeft wel een goede nieuwswaarde. Of ja. toegevoegde waarde. Ja, uh, nieuwswaarde in de zin dat het ook um, ja dat er al mee, dat je al misschien reacties hebt uh, bijvoorbeeld uit de landelijke uh, van landelijke media platforms of muziekplatform ja, ja. die indie zag ik ook iets de Daily Indie, uit. ja ik heb voorin uh, gespeeld op uh, in roadtown tijdens een ja. eendragsfestival pre-party wat ook heel tof is want kijk de, omdat ik nu heel omdat de naam een beetje hier en daar wordt verspreid als broodkruimels als dan ja. Met, dat ja andere mensen pikken dat op en dan gaan ze naar je luisteren en dat is alleen maar toffer, want uh, zonder platformen zoals een Grote Prijs, dan zou, je, zou ik eigenlijk niet weten waar ik nou nu zou staan. Zeg maar. hmm. Ja, nou ja, goed, wij hebben dus uh, in het verleden iets met die Grote Prijs van Nederland uh, gedaan, uh, destijds. Ja, daar hebben we daar plukken we in feite eigenlijk nog steeds de vruchten van. Hè? Oh, nice. Dus ja, uh, een van die mensen die, uh, die bijvoorbeeld, nou, ik uh, buiten de uitzendingen om hadden we bijvoorbeeld over Alaska uh, met de Zee, ja, dat zijn finalisten in 2010 dus zo zo uh, uh, lang loopt het lijntje eigenlijk al uh, tussen ons als programma en ja. de muzikanten uit Van Dam. dus dat uh, ja zo werkt dat dan ja. Uh, maar uh, ja uh, mee eens dat dat het uh, dat het wel uh, iets is waarmee je uh, uh, natuurlijk uh, wat wat meer aandacht uh, krijgt uh, dan dat ik zou bijna zeggen ik hoop dat er een uh, muziekredacteur van de Wereld Draait Door uh, mee zit te luisteren. Want ik vind dat die muziek gewoon van jou eigenlijk al uh, zo ver is dat hij daar uh, wel uh, vertoond uh, mag gaan. Is, dat staat heel hoog op mijn lijstje ja. van wat ik uh, hoop. Oh, wat ja, ik hoop. Dat, zijn, uh, dat zijn de techneuten boven die breken de boel af. Dus, oh. uh, maar dat maakt niet uit. Wij, wij gaan gewoon door. Dus, uh, ja, de Wereld Draait Door staat echt uh, hoog op mijn lijstje wat ik uh, 2018, 2019 wil, uh, wil uh, halen. Ja. En uh, dus als iemand meeluistert van de Wereld Draait Door bij deze, hallo. Ja. Nou, we zijn bezig. Hè? <laughs> uh, uh, maar goed, er komt nog meer aan. Uh, tenminste, ook voor ons uh, programma. Um, ja, dan hebben we eigenlijk zo'n beetje alles uh, gehad... Wat we, wat we mogen bespreken, denk ik. Uh, wat, uh, en, en alles wat je weet uh, van, uh, van uh, dit moment. Um, ik dank je hartelijk uh, voor je komst. En ja, dank je wel dat ik uh, hier mag zijn. Ja, en uh, nou ja, laat, uh, it, it, it, it zal het zal... Ik, ik denk dat we wel meer van je gaan horen, denk ik. Tof, tof Ja. ja. Uh, dat was aan Woord. Uh, uh, komend uit Rotterdam. En de link Alaska is al gelegd. Er komen twee Alaska's langs. Uh, de ene is uh, de Alaska met de C. En dan de Alaska Pollock. Want die hebben we ook nog op het lijstje staan. En dit is natuurlijk de song waar het eigenlijk om draait. The Plea for Peace.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 Dat was in ieder geval eventjes Alaska Pollock. De andere Alaska, maar dan met een K. En daarvoor hoorden we dit plea for peace. En dat dat uh, nodig is, uh, dat blijkt uh, nog wel. Want die vredesboodschap die kan uh, man, uh, mij uh, va niet vaak genoeg uh, de ether geslingerd worden. Uh, het programma zit er uh, zowat op, want we hebben er nog eentje. En dat is uh, de nieuwe single van, ja zeker, de uh, Tiger Pilots. Die in april zijn geweest hier uh, bij uh, Alternative FM. En straks gaat uh, Vader Veugel nog uh, met uh, het uh, programma uh, Peaceful Radio nog aan de slag. En uh, Marcus zit boven. En anders had ik het uh, graag met hem in koor willen zeggen. Tot volgende week. Maar hij is er niet, dus doe ik het zelf. En dit is dus Don't Let Me Go. Het nummer van The Tiger Pilots. Die het dus gaat horen tot aan 10 uur. En het komt natuurlijk van die laatste EP die ze hebben gemaakt. Dag!